Zou een medeovervaller zijn. De ander zou de TBS hebben geholpen toen die niet terugging naar de behandelkliniek. Het parlement van IJsland wil dat het referendum over het terugbetalen van de ISAF-schuld uiterlijk op 6 maart wordt gehouden. Het referendum is nodig omdat de president de wet heeft afgewezen... die de terugbetaling van 5 miljard euro aan Nederland en Groot-Brittannië regelt. Als de kiezers de wet ook afwijzen, dan wordt een eerdere wet weer van kracht... die voor Nederland en Groot-Brittannië veel ongunstiger is. Het weer. Het KNMI geeft een voorwaarschuwing voor extreem weer. Morgenmiddag sneeuwt het in vrijwel het hele land en staat er in de kustprovincies een krachtige wind uit het noordoosten. Vooral in de kustprovincies is er kans op sneeuwjacht en het ontstaan van sneeuwduinen. In het hele land ligt de gevoelstemperatuur tussen min 10 en min 15 graden.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 me Z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 Jij bent de kerst, ik de bonbon, jij bent de ruts, ik de kalkoen. Ik ben staan het staan. zakje, jij de thee, staan ik staan ben de kaas, jij de soufflé. Ik staan ben de staan. keizer, jij de sneeuw, ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We, staan We staan aan samen stijl.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 Sorry om vind echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik de piek, zijn nou echt belachelijk. Wat een pietigheid nou En De tang. waren de romantiek, de bestaat toch niet? Bolivaasjes en een Fries. Dat kost weer mijn hand geld. Jij bent de schrikdraad waarop ik fies. Ik ben de, ik ik ben de kip. Jij bent ze nou staan in z'n oude kloppen. Ik ben de paus, jij bent de pil Gewoon met Danny de Mug Wij zijn een doedelzak in Tirol Ik blijf dat soort dingen te Jij bent Bertien Stemberg, ik ben een viool Ik ben de steen, jij bent de, jij bent de nier snor Jij bent Amstel, ik ben bier Nog een beetje reclame zitten maken ding Jij bent pieter, ik het klavier Er leek me ook sterk. I think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 Shit, who might be on all your vibes? I'm paving on with this path on your left. You try to keep up, but I took your breath So many have been waiting on this So few have tried and still got dismissed You might consider this provocation Ain't nothing like that, this shit ain't inflated Shit is levitating Sophisticated, so creative So many masturbated when they heard it For the first time and now they tape it See it's time your biggest phase it ain't nothing but the muse that I confiscated So this one is dedicated to all your non-believers That just love to hate it It's so something hated. that you can't deny Cause I feel The more I feel the more I You played it on my lecture Forgot to see the whole perspective So whom you rejected is the next in line The first one to be elected Shit is manufactured with love Too hot to handle and to refine yeah. the dough Well you'll be hanging out, it's way too crowded So I'ma take some risks, no doubt about it My shit is bounded for life, on your surface I take my chances and die D 'Cause I don't wanna hang in no backpack, a kitty leaking sleep. So please, do get me wrong, keep talking about the past and where it all be gone. So while this and cruise along, while y'all keep nagging about that same song. So long. Something that you can't deny. 'Cause I feel the more I feel, the more I'm. the rest of your life, and you'll be thinking about your purest haven twice, I rolled some dice, took some risks. Kon zingend op de stijger staan. De melkboer lengt fluitend fluiten, zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog nu, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lied van Palmyas Jeruzalem.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 Op elke stijge klonken lief van Paljas of Jeruzalem. Raten van machines door klonk in de confectie een mooi meisjes Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtwaarsteel. en drie stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een weer van pallias Jeruzalem. Jeruzalem. Hilversom, drie bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een weer van pallias Jeruzalem.